In Canada heeft de liberale partij van premier Trudeau... volgens de exit polls de landelijke verkiezingen gewonnen. Maar de partij verliest zijn absolute meerderheid... zo voorspelt de Canadese omroep, CBC. Trudeau wordt daardoor afhankelijk van kleinere linkse partijen... in een nieuw minderheidskabinet. Hij heeft de overwinning al opgeëist. Trudeau zegt dat Canada voor een progressieve agenda heeft gestemd. De oudste zoon van het gezin dat ondergedoken leefde in Ruinerwold... werd mogelijk niet tegen zijn zin vastgehouden... De Telegraaf vond berichten op Facebook en LinkedIn waaruit zou blijken dat hij twee keer in de Canadese stad Toronto is geweest. De vermoedelijke vader van het gezin zit vast op verdenking van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen. In Zaandam is een leerkracht op non-actief gesteld na klachten over lijfstraffen. Volgens ouders zouden docenten kinderen met een stok hebben geslagen en vernederd. Onderwijsorganisatie Zaan Primair zegt geschrokken te zijn van de klachten. Een extern onderzoeksbureau gaat de zaak onderzoeken. In Japan is keizer Naruhito ingehuldigd. Dat gebeurde in het keizerlijk paleis in Tokio. Later vandaag volgt de plechtigheid voor meer dan 2000 gasten... onder wie ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De 59-jarige Naruhito volgt zijn vader op, keizer Akihito... die eind april afstand deed van de troon. Het weer op veel plaatsen bewolkt. In de loop van de dag tussendoor wat zon. In het westen kan nog een enkele bui vallen. Er staat weinig wind. Het wordt een graad of 15. Morgen vrijwel droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het aantal files blijft overzichtelijk. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 2 kilometer bijna de vesting. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Apkoude 4... Maar de vertraging is niet meer dan 10 minuten. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam is wel veel op onthoud. Na een ongeluk tussen Sassenheim en Knopenburgerveen. burgerveen 11 kilometer met ruim een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen, goedemorgen. Het is 22 oktober. De 295ste dag van het jaar. En nog 70 dagen tot het einde van dit jaar. Tijd vliegt als je lol op. ZFM. En we hebben de allerleukste muziek voor je vanochtend... En We beginnen natuurlijk met een hele deze, kleine. Deze trouw belooft nog wel van deze tijd. is yes, man. Bestaat er nog zoiets als romantiek? Of zijn we echte liefde kwijt? De eerste week in de wolken, ook oh, zit altijd om me heen. De eerste maan is zo verliefd, en dan is hij weg. Of gaat die vreemd? Maar dat is niet altijd hoe het gaat, gaat, gaat. Ik weet dat dit bestaat. Staat, staat, want hij is hier van mij. MUZIEK hey.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 Denk ik Manuele heet Maar we noemen haar maal. Zo kan het dus ook. Wat een leuke plaat. En wat een vrolijkheid. Goedemorgen Zandvoort. ZFM 24 uur per dag. De allerleukste muziek. En zo kan het dus ook. En zo kan het dus ook. Maandag 21 oktober... houdt KNRM... station Zandvoort een open bootavond. Je bent van half acht half tien van harte welkom in het boothuis om een kijkje te nemen achter de blauwe deur. Het is naast het uh, casino aan de Torbeckerstraat. En dat uh, belooft veel. Sleuk hoor, die boten. En hier is Tavares. En heaven must be missing an angel bij ZFM op jouw radio. was meer misschien in één En ik zie net dat het uh, de openbotenavond van de KNRM gisteravond was. Dus als je er geweest bent, zul je ongetwijfeld een bijzonder gezellige avond hebben gehad. Vervissend. <tied> verleggend. <tied> Optimaal. <tied> zie je. Bij ZFM in de morgen. Zet een film in de morgen. En een hele goede morgen. Het is bijna kort over acht. Strong, reaching out.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 Kort over acht, het nu time. Is het geen tijd om eruit te gaan? Nou, de kans dat je dood uit je bed valt, is één op de miljoen. Dus die kans is niet zo groot. Maar weet je ook dat een mens gemiddeld drie spinnen per jaar slikt? Dat we niet door, hè? En dat walvissen geen stembanden hebben? Ja, het zijn van die leuke nieuwtjes. Handigheidjes. En 55% van de Amerikanen weet dat de zon een ster is. Dus 45% niet. Zing zo ze even mee? Vrolijke muziek hier, bij ZFM. Ik weet ook niet waarom. Maar ja, je moet wat. Toen Einstein drie jaar oud was, kon hij niet normaal praten... en dachten zijn ouders dat hij mentaal gestoord was... Ja, dat had ik ook. Dat is toevallig. ZFM. Hier is Richard Marks. In een beetje vrolijke up-tempo muziek om je bed uit te komen. Kopje koffie erbij. Ach, wat een feest. Angela. Zo heet het mopje. Dus luister mee. Hij is ooit uh, ontdekt door Lionel Richie. Komt uit Chicago, geboren in 1963. En een vrolijke vent met allemaal leuke liedjes. Wat wil je nog meer? Ja, ben er maar aan. DJ's Snake, J-Bolvin en Tyga. Loco Condico... Tú me tienes loco, loco contigo. Mi otra te trato pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Mi otra te trato pero ven aquí o sírro que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 had eerst heel erg zwaar getapeld. En toen ging je dit liedje opnemen. Loco Contigo, Het moet niet gekker worden hier. De Zandvoort Goals Wild, zou zeggen. maar zeggen. Helemaal trouwens, hè. Zandvoort Goals Wild. Moet maar even op de site kijken van ZFM. Er is allemaal informatie over. Ja... Jongens, ik vind het wel voldoende zo. Ik denk dat iedereen nu wel uh, inmiddels wakker is. Nou, je het vrolijk zien. De Pet Shop Boys bij ZFM. Het is niet echt uh, bijzonder weer. Straks doen we even het weerbericht. Maar we gaan eerst even luisteren naar Rent. Welke Rent? Nou, die ene Rent. Wie rent? Nou, hij rent. te huur, dus eh, blijf maar even. Uh, Neil Tennant en Chris Lowe. You. Samen de Shop Boys. Let op, per direct kans op gematigde neerslag in Zandvoort. Omdat je het weet. Goedemorgen. Goedemorgen, we gaan even kijken wat het weer doet. Hé hey Google, wat is het weer... Op dit moment is het 13 graden met mist in Zandvoort. Vandaag valt er plaatselijk een bui met een maximum van 14 graden en een minimum van 8. Nou, dat is dus nu. Dus neem je paraplu mee. Goedemorgen Zandvoort, ZFM, op jouw radio. Altijd gezellig en altijd vrolijk. En natuurlijk, de leukste muziek. Hier is Kim Wild and you keep me hanging on by ZFM. Kim Wild, dochter van Marty Wild, oude rock-and-rollster in Engeland. En na haar zangcarrière is ze gaan tuinieren. Dat is toch bijzonder? Dit was uh, Lauren Degli. Goedemorgen, Zandvoort. Aanstaande donderdag kan je luisteren naar uh, het programma Zandvoort Lunch. En daar zijn Roy van Buringen en Dolly de Piering kijken terug naar de afgelopen jaren... van het uh, verhaal waar uh, de twee uh, Zandvoortse meisjes... Amber en Jasmin naar Egypte zijn ontvoerd... door hun Egyptische vader... En na 15 jaar strijden heeft de moeder Jeanette haar kinderen met moeite weer in de armen kunnen sluiten. Dit is uh, aanstaande donderdag bij ZFM het programma Zandvoort Luncht. ZFM. 8 over half 9. En dit was Rita Ora. Corsovaerts, Britse zangeres, actrice en songwriter. Ja, dat gaat dan zomaar met Rituals. Uh, goedemorgen, goedemorgen. Daar zijn we weer met een vrolijk muziekje. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Dat je het weet. En uh, ja, ik zit een beetje op Facebook te kijken bij uh, ZFM. Maar er zijn wel leuke dingen te zien hoor. Echt waar. Echt waar. Echt waar. Moet je doen, moet je doen. Johnny Bristol. Hang on. In there, baby. Tuurlijk, tuurlijk. Neem wel je paraplu mee? Want het is niet echt heel erg uh, droog. Zet mm hem. <laughs> there, baby. Dat zeg we. So warm and tender I can't wait till we reached That sweet moment of surrender We're mm -hmm. Overleden. En hij is bekend geworden eigenlijk door deze plaats. Hang on, minder baby. Johnny Bristol bij ZFM. En we hebben de leukste muziek. Om bijna kwart voor negen. En weet je wat eigenlijk de meest voorkomende naam ter wereld is? Ja, dat is Mohammed. Ja, mis je niet hè? En een gemiddelde man eet gedurende zijn leven zo'n 50.000 kilometer voedsel. Zo. En de meeste mensen vallen in slaap binnen zeven minuten. Als je in je bed ligt dan, hè? Sommige mensen doen het ook op kantoor. Maar dat is minder uh... raar. is Unique. What I got is what you need. Bij ZFM, 24 uur per dag. Love, love, love. Say what I got is what you need. A little love, love, love. what I got is what you need. Just a love, love, love. what I got is what you need. A little love, beleving bij ZFM. What you got... What I got is what you need. Ja, ja, ja, ja, ja. Er zit wat in, zit wat in. Goedemorgen, Zandvoort. Ik heb nog wat nutteloos nieuws voor je. Even kijken hoor. Er zijn helemaal geen vissen in de Dode Zee. Wist je dat? Vincent van Gogh heeft in totaal zo'n 800 schilderijen en 700 schetsen gemaakt... maar wist er maar in zijn leven maar één te verkopen. Dat is tegenwoordig wat anders geworden. Ja, in Amerika sterven 13 mensen gemiddeld doordat er een cola- of snoepautomaat op hun valt. Zou dat per jaar zijn of per week? Becky Bell is dit. En wist je ook dat walvissen wel luizen kunnen krijgen? En dus Ze moet je wel een, een, een bus uh, luistermoeders op, op afsturen. Stepping out tonight. Becky Bell. Kom, Becky. Bell eens even. hier bij ZFM. Jouw zender, hè? Uh, zender voor de Zandvorter. Maar ook voor de omstreek, hoor. Je mag altijd luisteren. Leuk. Stel, hè? Om statistisch... een ongeluk in een vliegtuig te krijgen... Hè? moet je elke dag... 190 jaar... onafgebroken in een vliegtuig zitten. Nou, dat is... Uh... Dat is toch fijn om te horen. En het gaat maar over de nacht, hè. Dit is One Night in Heaven van M-People. En een vrouw uit Zuid-Korea moest 960 keer haar rijbewijs proberen te halen. Totdat het lukte. Maar daar wil je ook niet achter rijden.